De VS wil dat landen in de omgeving van Syrië meer druk uitoefenen op Assad. In de havenstad Latakia zijn twee mensen om het leven gekomen, melden mensenrechtenorganisaties. De hele dag is er in de stad gevochten en daarbij heeft het leger tanks ingezet. Ook in verschillende plaatsen aan de grens met Libanon zouden doden zijn gevallen. In het noordwesten van Libië wordt hevig gevochten tussen troepen van president Gaddafi en de Libische opstandelingen. De berichten over de zware gevechten komen uit het buurland Tunesië... De bewoners van het grensgebied met Libië horen en zien de strijd tussen de twee partijen. De troepen van Gaddafi zouden een belangrijke grensovergang naar Tunesië in handen willen krijgen, om zo een van de belangrijkste aanvoerroutes naar de hoofdstad Tripoli veilig te stellen. Vlak voor het begin van een concert in de Amerikaanse stad Indianapolis is het podium ingestort. Daarbij zijn zeker vier doden gevallen, melden Amerikaanse media. Zeker 24 mensen raakten gewond. Het podium is waarschijnlijk omgevallen door de harde wind. Er was storm voorspeld. Toen het podium instortte, stond de formatie Sugarland op het punt te beginnen met optreden. Die liet via Twitter weten dat ze ongedeerd zijn en dat ze bidden voor hun fans. De dader van de Noorse aanslagen Anders Breivik is gisteren teruggekeerd op het eiland Utrea voor een reconstructie. Hij werd onder zware politiebewaking aan een touw over het land geleid en verhoord. Dat meldt de Noorse krant VG... Breivik schoot in juli 69 mensen dood op Utøya nadat hij een bomaanslag had gepleegd in Oslo op het regeringscentrum. De Noorse politie zegt vanmiddag meer details te geven... over de terugkeer van Breivik op Utøya. De politie krijgt steeds meer kritiek te verduren. Zo namen agenten onder meer een langere route naar het eiland... dan noodzakelijk om de jongeren op Utøya te ontzetten. Afgelopen week werd bekend dat Breivik tijdens de schietpartijen op het eiland... een keer of tien met de politie heeft gebeld om zich over te geven. Die overgave werd geaccepteerd. Breivik besloot daarna door te gaan met het neerschieten van de jongeren... totdat de politie arriveerde. In Groot-Brittannië zijn twee verdachten aangeklaagd... voor de moord op drie mannen dinsdagnacht in Birmingham. Volgens getuigen probeerden de mannen tijdens de rellen winkels... in hun buurt te beschermen en ze werden overreden door een auto... De twee verdachten, een man van 26 en een jongen van 17, moeten later vandaag voor de rechter in Birmingham verschijnen. In Londen en andere Engelse steden waren ook vannacht veel meer agenten dan normaal op de been. Premier Cameron heeft een Amerikaanse oud-politiecommissaris aangesteld om te adviseren bij het voorkomen van nieuw geweld. De politiechef van Manchester is daar boos over. Hij noemt de Amerikaan van een, een benoeming van een Amerikaan die 5000 mijl verderop woont een klap in het gezicht van de Engelse politie. Vanochtend worden in de Tweede Kamer de doden herdacht die in Nederlands-Indië zijn gevallen in de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië zaten zo'n 140.000 Nederlandse burgers en militairen vier jaar vast in Japanse kampen. Zeker 25.000 van hen zijn omgekomen. De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de Graaf en Verbeet, zullen een krans leggen bij de Indische plaketten in de hal van het Kamergebouw.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 Drie jaar geleden probeerden homo's al een optocht te houden in Tsjechië... maar dat liep uit op gevechten met tegenstanders en de politie. Over de gay pride in Praag was deze week opschudding ontstaan... nadat een belangrijke adviseur van president Klaus... homoseksualiteit een afwijking had genoemd. De president weigerde zich daarvan te distancieren. Het weer, het is bewolkt en vooral in het oosten komen stevige buien voor. Al vrij snel trekken de actieve buien het land uit en vanuit het westen klaart het langzaam op. In de middag wolken, zon en een enkele bui en het wordt in de middag gemiddeld 21 graden. De wind is westelijk en zwak tot matig van kracht. Na het weekend meer zon en minder regen bij oplopende temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Smart people met smartphones opgelet. Hoger opgeleide dating, nu ook voor de smartphone. matching.nl. are you smart enough? Vanavond in VPRO Zomergasten, de juriste Lilian Gonsalves. Over de haat-liefdeverhouding met haar geboorteland Suriname. Maar ook over opera's in de woestijn en in de jungle. En natuurlijk James Bond. Vanavond Lilian Gonsalves in Zomergasten, Nederland 2 om kwart over acht. Dit is Radio 1, EO. Dit is De Zondag, het anker. Goedemorgen en mooi dat u luistert naar Dit is De Zondag. Het ontbijtprogramma van de EO op de vroege zondagochtend... waarin wij ontbijten met inspirerende gasten. De grens van het leven... Dag in dag houdt mijn gast, Mariens van den Berg, hij had zich ermee bezig. Als pastor ontmoet en begeleidt hij stervenden en de mensen die zij achterlaten. En dat is alleen nog maar overdag. Want als het even kan, geeft hij s'avonds ook nog een lezing. Want ik had begrepen dat hij inmiddels op zo'n 100 lezingen per jaar zit. Ja, dat klopt wel, ja. <laughs> Meneer ja. van den Berg, welkom. Ja, dank u wel. Um, de meeste mensen worden zelf emotioneel als ze samen zijn met een verdrietige persoon. Iemand die hartverscheurend huilt. Oeh. Hoe is dat voor u? Want u zit elke dag met mensen die, nou ja, de dood in de ogen zien misschien zelfs. Ja. Nou, ja, ik, ik, uh, ik tril daar wel op mee, laten we zeggen, op die emoties. Ja. Natuurlijk niet zo heftig dan wanneer het je man is of wanneer het een kind van je is, maar het laat mij niet, uh, niet on, on, onberoerd. En... Uh, daar ben ik eigenlijk ook blij mee. Want op het moment dat het mij niks meer zou doen... denk ik, dan moet ik hem mee stoppen. Dan kan ja. het niet meer. En, maar, maar zijn er ook grenzen? Heeft, bent u die wel eens tegengekomen? Ja, er zijn wel, wel, wel, wel grenzen. Als, als, soms heb ik wel eens ervaring gehad ook met hele jonge mensen... dat het mij ja. heel heftig aanraakte. En dat ik ook voor mezelf merkte, ook als ik voorging in de uitvaartdienst... van ik moet even zorgen dat ik al ruimte voor mijn eigen emoties heb gemaakt... zodat die mij niet uh, gaan overweldigen uh, tijdens het voorgaan. Want uh, daar heb ik toch een, een gidsfunctie, mag je, mag je zeggen. En mensen zitten niet te wachten op iemand die kil is... maar ze zitten ook niet te wachten op iemand die overgeëmotioneerd is. Want dat is. gaat dan in het geval dat u een begrafenisdienst uh, moet leiden. Ja, bijvoorbeeld, en dan, ja. We, en dan voelt u het al aankomen. Ja, dan nou voel ik dat wel aankomen. Ja, ja daar ben ik natuurlijk ook uh, heel intensief mee, mee bezig. Hè. Ja. Ja, maar ik zie op mijn werk ook wel eens dat verzorgden. Die, die krijgen dus de tranen in de ogen. Ik krijg ook wel eens in de tranen in de ogen. Maar daar uh, heb ik nooit geen problemen over gehoord. Want ervaart de familie alleen maar als, als... Nou, ze zijn erbij betrokken. Als meeleven. Ja, ja. Uh, wij gaan een, een uur lang met elkaar praten. En wij gaan het hebben over leven en dood. Dat zijn ontzettend grote onderwerpen. Ja. Uh, maar wij vinden het ook erg leuk om u persoonlijk een beetje te leren kennen. Daarvoor hebben wij een jukebox. Die stelt een aantal korte vragen. Dat is eigenlijk ons vaste begin van de zondagochtend. Okay. Om een beetje een beeld te krijgen van wie u bent. Met wie zou u op een onbewoond eiland willen zitten? Ook oh, met een hele goede vriendin van mij en met haar uh, vriend. Leven na de dood? En daar weet ik niks van, maar ik hoop altijd op het goede. Leukste baan tot nu toe? Het werken uh, in Antonies IJsselmonde in, uh, in Rotterdam. Moppetapper? Oh ja, ik hou erg van, van humor. Ik ben niet zo'n goede moppetapper, maar ik kan wel van veel dingen de humor inzien. Zou u meer willen verdienen? Nee, ik ben zeer tevreden favoriete dichtregel? Uh, dat is een dichtregel van Ida, van Ida Gerhard. En nu kan ik natuurlijk niet zo snel de regel te pakken krijgen. maar uh, En van Verzaders. Uh, er is dus een weten van, van verdriet. Dat is mij ook zeer. Uh, niet, het, uh, niet het snijden doet zo'n pijn, maar het afgesneden zijn. <lacht> Dankjewel voor sowieso die laatste uh, dichtzin. Wij zijn uh, bij Dit is de Dag en Dit is de Zondag nogal gek op dichters. We hebben elke dag door de week, maar ook op zondag een ja. dichter. Daar hoort u straks meer van. Um, u bent een, uh, een moppetapper, of tenminste, u lacht wel graag. Ja, ja, ja. In uw werk? Ja, in mijn werk ook. Er is in mijn werk veel meer aan humor ja. dan je van de buitenkant. Er zijn natuurlijk hele ernstige momenten. Maar er zijn ook momenten waarop het, waarop het licht is. En ook mensen maken het zelf licht. Ook, ook mensen die gaan sterven hebben vaak zelf een gevoel voor, uh, voor humor. Ja, ja. En uh, het, is, het is dus veel minder zwaar dan iedereen denkt. Maar maken ze dan grappen over hun ziekte? Of... Ja, ze maken soms ook wel eens uh, een, beetje, een beetje zwarte humor, hè. Ja. <laughs> ja. U zei net, leven na de dood, daar weet u niks van. Men u hoopt op het goede, maar u ja. bent pastor. Ja. <laughs> Wilt u er niet al te binnen de uitspraken over? Doen? Nee, daar doe ik geen binnen de uitspraken op. Want iedereen zou zeggen: hoe weet je dat dan? En je betreedt het gebied van het vertrouwen en, en het gebied van de hoop. En, en, en je kunt wel een hele sterke hoop hebben, maar het is een ander gebied dan het gebied van het, van het zeker weten dat 1 plus 1, 2 is. Um, en u zei net uh, bij uw leukste baan: het Antonius, dat is het. Pospers waar je op dit moment ja, nog in werkt? Antonius is het verpleeghuis verpleeg. waar ik dertig jaar geleden ben gaan werken. En ja. vanuit Antonius hebben we het palliatief centrum Cadenza opgericht. Op, op, op waar twintig kamers zijn voor mensen in de laatste fase. En die, die combinatie met elkaar is voor mij... Ja, ik heb drie periodes in mijn werk eigenlijk. De Apeldoornse ja. en de Almeloosse en de Rotterdamse. De Rotterdamse is voor mij wel een hele bijzonder. Ook omdat ik in die stad woon. Maar de plek is ook erg creatief. En ik heb erg genoten altijd van het samenwerken met die. Daar. En u bedoelt met creatief dat u veel aan schrijven toekomt? Ja, maar boeken? ook op de werkplek zelf dat we dingen moesten gaan uitzoeken. We hebben altijd nogal een voorlopersfunctie gehad, ook in die zorg voor, voor stervenden. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Hoe ga je nou goed met de familie om? En dat was vaak een uitdaging om daar ook goede vormen in te vinden. Ja, ja. Wij gaan luisteren naar een, een mooie plaat voor deze zondagochtend. If You Ever Fall van Anna-Laura. Ik kom nog eens dus even bij u zitten. Ja, dus. Ja. Dat was een fragmentje wat u straks gaat horen, maar wij gaan op zoek naar de muziek. Dat was ook het nieuws niet? Nou, wij gaan gewoon even door met het gesprek. Um, uh, waar ik uh, met u over wil gaan praten deze ochtend: dat is over hoe je met rouw moet omgaan, met ja. rouwverwerking. Uh, is, dat, is dat eigenlijk trouwens wel de goede term, rouwverwerking? Nou, ik hou niet heel erg van dat woord uh, verwerking. Ja, want uh, dat had ik begrepen. Uh, ja, ja nee, uh, er wordt heel vaak aan mensen gevraagd of er niks gevraagd wordt gezegd, u hebt het nog lang niet verwerkt. Dan zeg ik, wat is dat eigenlijk uh, precies? Ik heb één keer, de dus schokkend wat ik nu zal zeggen, maar één keer een uh, moeder gesproken. Ja. En die zei tegen mij, uh, ja, verwerken dat doen ze hier in Rotterdam bij het afvalbedrijf. Dat doe je met afval. En die moeder is eigenlijk iets heel belangrijks. Want je kind, maar ook je man yeah. of je vrouw of een hele goede vriend... die hoort niet tot de orde van de dingen, zeg ik altijd... maar die hoort tot wie je bent. Die hoort yeah. tot, tot, je tot je identiteit. En, um, als, uh, en dat, dat is een andere orde. Dat is meer de orde van, van het zijn. En die mensen zijn eigenlijk levenslang in je leven. Dat is dan met je ouders ook zo. Ouders zijn ook levenslang. Die ga je nooit meer, nooit meer vergeten. Dus je zegt, van, dat, dat, dat, dat is nooit klaar, dat verwerken. En dat suggereert mij veel te veel dat het, dat het af is. Het is nooit af. Het komt wel in andere balansen. Ja, bij een heftig verlies ben je natuurlijk enorm uit je, je balans. En is alles geschokt. Hè? In mijn boek Rauwe in de tijd... heb ik vier goede zingevingsgebieden genoemd. Maar ook vaak lichamelijk en psychisch ben je helemaal in de war en in geschokt. En dat, dat komt wel weer... in. Een balans. Ja. Dat duurt trouwens heel lang, veel langer dan, dan gedacht wordt. Maar er is ook eh, onomkeerbaar iets veranderd in je leven. Je wordt er ook een ander iemand van. Maar wat? Hoe moet je dat dan noemen? Dat het proces van ja leren omgaan met het overlijden. Ja, ik praat zelf graag over rouwbeleving. Het gaat over. Daar zit het woord leven in. Maar daar zit ook in het woord van wat je voelt, wat je ervaart, wat er met je met je, met je gebeurt. Dat vind ik een, een beter woord. Dat is beleefd, maar en dat betekent ook dat, je dat, dat daar geen einde aan komt. Nee, daar komt, eh, het verandert, maar daar komt geen einde aan. Wat mij bijvoorbeeld opvalt in mijn werk is... waar ik ook veel hoogbejaarde mensen in tegenkom. Ja. Er zijn heel veel mensen bij die vroeger een kind hebben verloren... of een baby hebben verloren. Eén van de eerste verhalen die mij, zij mij vertellen gaan daarover. Na 60 jaar, na 70 jaar. Dat, dat zij het, het, het verlies van een ander. Ja. Ja, ja met name van kinderen met name, name van ja. kinderen en daar leer ik ook heel erg van dat blijft het hele leven lang blijft dat bij iemand is dat nou een goede zaak dat het zo lang bij je blijft? Moet je ook niet een keer dingen afsluiten? Nee, het ligt aan hoe het bij je blijft. Als het je beheerst, als je niet meer in staat bent... om laat ik zeggen, je aan nieuwe mensen te hechten... als je nieuwe zin meer kunt vinden in het leven... als het een soort zwarte doek is die over alles heen ligt... dan is er overigens vaak veel meer aan de hand dan is er meer problematiek. Dan, dan, dan moet je even kijken wat is hier nu nodig. Maar dat het gewoon bij je blijft... Kijk, ik zeg wel, waarom rouwen wij eigenlijk? Wij rouwen ook omdat wij kunnen hechten... Rouw is de andere kant van de liefde. Wees blij dat je kunt rouwen, want dan kun je ook hechten. Er zijn ook mensen die niet kunnen rouwen, maar die grote hechtingsproblemen hebben. Het is de diamant van de liefde, zou ik kunnen zeggen. De diamant van de liefde. Ik heb inmiddels begrepen dat uh, een heel mooi liedje inmiddels ook klaar staat. Dat gaan wij nu draaien. Ergens uh, verstopt onder de schuiven van onze technicus zat deze prachtige plaat. Anna Laura, If You Ever Fall. Ik zit uh, hier in de studio van Dit Is De Zondag met Marinus van den Berg. Marinus van den Berg is verpleeghuispastor. En hij begeleidt uh, mensen die nou ja, in ieder geval ver voorbij de hersen van hun leven zijn. Maar sommige mensen ook die daadwerkelijk uh, aan het overlijden zijn. Want u werkt in een hospice. Uh, dat is een plaats waar mensen ja, komen om te overleven. Uh, om te Overlijden. Wat, uh, uh, u had het net over uh, rouw beleven en u noemde dat de diamant van de liefde. Ja. Wat, dat, dat, dat is een prachtige zin, maar wat betekent dat precies als u aan de rand van een bed staat? Wat doet u dan? Soms doe ik helemaal niks. Oh ja. Soms doe ik helemaal niets. En dan, dan zit ik daar en dan ben ik daar en dan, en dan, dan zijn we stil. Er is niet zoveel te zeggen soms. Hè. Dus soms doe ik helemaal niets. Het tweede wat ik erop zal zeggen is... van, Ik, ik probeer natuurlijk contact te krijgen. Soms weet ik al iets van iemand, ja. maar soms ook niet. Ik, ik zal een ander verhaal vertellen. Een paar weken geleden, het was op een zondagmorgen... zegt een van de verzorgers tegen mij, je moet eens naar die meneer gaan. Die meneer was al in een toestand dat, dat ik hem niet meer kon, wel kon aanspreken... maar hij kon niet meer reageren. De meneer was van, van, van, van Curaçao's afkomst. Zijn ja. broer was bij me. Er was een oud-politieagent geweest daar. En eh, ik vroeg aan zijn broer... Ik, uh, kan ik misschien iets voor uw broer betekenen... Ja. door de zegen uit, uit, te, uit te spreken. die broer die knikte, ja. En dan heb ik een gebed voor hem uit, uh, uitgesproken, een zegengebed. En dus soms kan ik ook iets met een ritueel uh, betekenen. En dat is toch het begin geworden uh, van heel goed contact met die familie. Was een hele grote familie. Ik vind het altijd heel bijzonder hoor, die, die Antilliaanse families. Daar heb ik vrij regelmatig mee te maken, hoe iedereen dan komt. Ik heb uiteindelijk ook zijn uitvaart geleid. Uh, maar met, met dat ritueel. Dat is een van de mooie dingen toch, ja. die je soms kunt doen: He, uh, uh, een zegengebed uitspreken. Ik was deze week ook al bij iemand die ik heel goed heb gekend. Ik kwam net terug van vakantie en hij was eigenlijk al in zijn allerlaatste uren. Dat bleek ook. En toch heb je die mogelijkheid. Hè. Ik heb hem natuurlijk nog zijn naam genoemd en aangesproken. Ik, dat is iemand die ik lang ken. Ik heb hem nog eens bedankt voor alles wat hij gedaan heeft. Want hij heeft heel veel als ook een vrijwilliger voor allerlei mensen betekend. En voor een actie in Afrika heeft hij heel veel, mm. heel veel gedaan. Dus dan zeg ik dat nog wel. Of dat overkomt. Ik ga er altijd van uit dat iemand tot het laatste, en ik niet alleen, hè, dat iemand tot het laatste nog hoort. Ja. Dan probeer ik een goed woord tegen hem te zeggen. Wij hebben een, uh, een, een, een fragmentje klaarstaan waarin u bij uh, een echtpaar aan het bed komt, volgens mij. Die mevrouw zit bij haar man, die is ziek. En daar gaat u... Nou ja, laten we even luisteren wat u daar gaat doen. Ik kom nog eens even bij u zitten. Ja, dat is ja. Dat gaat wel snel, hè? Het gaat nu Kampasie. wel snel, hè? Ja. ja. Je ziet hem erg, echt, echt wegzinken, hè? Ja, ja. Ja. Ja. 55 jaar al elkaar. Hoeveel? 55. 55, ja. Ik wilde dit keer een, een tekst voorlezen, een gebed: Draag mij. Draag mij verder. Draag mij waar niemand mij meer dragen kan. Draag mij als mijn dagen vol zijn van geleefd leven. Op de dag dat men hoopt dat wij alle pijn voorbij zijn. De laatste dag die de eerste dag zal zijn om door u gezien te worden van aangezicht tot aangezicht. Draag mij verder waar u alleen nog dragen kunt. Zo, zo gaat dat. Dus, dus u loopt daar langs en zegt: Ik kom er even bij zitten. Ja, nu is dat. Meestal ken ik mensen wel hoor. Dus ja. Het is niet de eerste keer dat ik daar kom. Nee, maar maar ik, ik, ik, ik beschrijf wel wat ik doe. Ja. Ik zeg, ik moet bij u zitten. En dan weet ik al dat ik hier toestemming heb. Soms moet ik heel erg afwachten of ik wel aan boord mag komen. Ik mag niet zomaar aan boord komen. Soms mag ik ook niet aan boord komen. Dan respecteer ik dat natuurlijk ja. ook. Maar, en, en dan zijn mensen, die hebben genoeg aan zichzelf. Die hebben genoeg aan zichzelf. Of ze zijn te moe. Of ze willen niet met iemand van de geestelijke verzorging iets te hmm. maken hebben. En uh, ze denken, wat moet ik daarmee? Nou kunnen allerlei redenen voor zijn. En u... Gaat hier een, een, een tekstvoordraag, zegt nee. u net, een, een, een, een gebed lezen. Wat zijn dat voor een tekst? Maakt u die zelf? Ja, dit is een tekst die ik zelf heb gemaakt. En die heb ik eigenlijk heel speciaal gemaakt voor precies dat, dat allerlaatste moment. Even de kenmerken van die allerlaatste moment is ook dat de onmacht enorm groot is. Hè. De, ja. de onmacht bij de familie is gigantisch. Dat heb je geen idee van zo elkaar zeggen. En wat ik mooi vind, ik hoor het nu nog eens even terug, is dat die mevrouw, die, had ik, ze staan op een kaart. En die mevrouw leest het mee. En wat er dan gebeurt is dat je als het ware een soort verbondenheid maakt. En je, je verlicht eigenlijk de onmacht op dat moment. Want men heeft heel erg het gevoel, ik kan niks doen. Nee. Hè? Er is ook niks meer op te lossen. Maar op die manier kun je wel iets betekenen. En omdat het zo'n heftig moment is, mensen blijven zich dat altijd herinneren. Op, de, op het eind, zeg ik altijd, maken mensen eh, inwendige filmpjes. En als ze later wat meer tot, weer tot rust komen, dan draait die hele film weer terug. En dan maakt het heel veel uit welke beelden daarop staan. En als dat beelden van zorgvuldigheid zijn, van aandacht, van rust, van vertraging. Eh, mijn grote kunst is eh, eh, hm. om eh, in de vertraging te gaan. Eh, maar je dus zegt dat nu uh, bijna... Te snel van um, uh, ze moeten. eigenlijk goede herinneringen hebben. aan de laatste dagen. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Dat vind ik heel belangrijk. Hè? Want, uh, um, want met die herinneringen leef je ook verder. Ja. Hè? Leef je ook verder. Als, ik, heb, ik ken veel mensen met verstoorde herinneringen. die er enorme last van kunnen hebben. En dit is dan uh, het, het, het, het eerste moment, misschien wel. in het beleven van de rouw, zoals u dat noemt. Ja. Um, Goed moment, is daar dan het, het daadwerkelijk overlijden? Wat is de volgende stap? Nou, meteen na het overlijden is, is ook een stap: ook stil zijn. Dus even, even stil zijn. Niet meteen altijd wat, wat doen. En de verpleging steekt wel eens even een lichtje aan. Vind ik ook altijd een mooi gebaar. Hmm. En, um, om, dat, om dat te doen. En, en de volgende stappen zijn eigenlijk van oh, kijk, is iedereen um, die iemand. Gekend heeft, zijn er nog mensen die moeten komen, die we nog willen zien? In, in het huis waar ik ben, gaan we bijvoorbeeld niet meteen iemand al wassen, daar wachten we allemaal nog eventjes mee, zodat men iemand kan zien zoals die overleden is. En als er geen andere mensen meer verwacht worden, dan wordt met de familie overlegd wie de laatste zorg gaat doen. De familie kan, er, kan daarbij helpen. En er zijn heel veel details. Een van de dingen die wij in, met name in Cadenza ook doen... is als uh, iemand na een aantal uren het huis verlaat... hebben wij een uitgeleide uh, ritu ritueel. Yeah. En daarbij staan alle medewerkers en de vrijwilligers, er zijn ook heel veel vrijwilligers... die staan als het ware in een soort halve boog op de gang. En de kist die uit de kamer komt met de in, wordt er in die kring gezet. En dan wordt er door een van de verzorgenden een, een tekst voorgelezen. Ik heb ook een aantal teksten geschreven voor dat moment. Yeah. En dan zijn we ook eigenlijk weer een moment stil. En dan gaan we met de lift naar beneden. En dan wordt... Iemand in de, in, de, in de wagen van de uitvaartondernemer ge, gebracht. En wij wachten eigenlijk uh, totdat de auto met de overleden van het terrein uh, weg is. Dat we niet meer kunnen zien. Maar als ik dat zo hoor, is dat, is dat eigenlijk allemaal... Nou, u zei het zelf net al, het is allemaal heel langzaam. Niet te snel wassen. U zei net, de kunst ja. is ja. om in de vertraging te gaan. Maar waar, ja. waarom is dat zo'n kunst? Uh, omdat wij in een hoge snelheidssamenleving uh, leven. Alles gaat er altijd snel. Maar ook, uh, rondom uh, ook rondom de dood? Ook rondom de dood doodrecht. Heel veel snel te gaan, ja. Ja. ja. En u heeft dus echt het gevoel dat u daartegen op moet roeien? Uh, ja, ja. En wat mij wel opvalt, is dat in, het, in Cadenza, waar, waar ik werk... Dat, dat andere tempo, dat rustige tempo, ook de, eigenlijk wel bij, door alle medewerkers wordt over, overgenomen. Dat hoor ik ook heel vaak zeggen. Dat mensen zeggen, het is hier allemaal veel rustiger. Ja. Uh. Wordt er soms te makkelijk gedaan over de dood? Zijn we te snel met onze troostende woorden? Ja, veel te snel, laat ik het maar heel direct ja. Te zeggen, ja, we denken altijd dat we iets moeten zeggen. Hè? Maar uh, je moet op de eerste plaats zeg ik altijd de pijn erkennen. Uh, ik, ik zal een voorbeeld noemen. Ja. Uh, een meneer was overleden, heel indrukwekkende meneer ook, en uh, iedereen zei wat heeft hij toch een mooie kist en wat ligt hij toch, toch mooi in de kist en mooi ja. opgepaard. En heeft hij toch een mooi pak aan. En uh, toen zei zijn dochter: die zei: niks is hier mooi. Zei ze. En ik zei tegen de. Ja, zo is het. Want je vader is overleden. Dat is niet mooi. Dat is een vreselijke pijn voor je. En ik zal dat nooit meer vergeten. Wij gaan iets gauw mooi zeggen. Terwijl het voor iemand afschuwelijk is. Een heel groot verdriet is. En. Vindt u dan dat mensen te veel stokpaardjes bereiden? Ja, ja, er worden heel veel clichés gebruikt. Er wordt ja? heel gauw gevraagd hoe oud was die bijvoorbeeld. Hè. Ja. Nou, als je over de tachtig is, wat heb je het dan nog over. En dat zijn allemaal, allemaal clichés. Hè, waarom, waarom doen mensen dat? Uh, uit verlegenheid. En uit onmacht. Is, het, uh, is, dat, is er de dood een te groot taboe? Uh, emoties zijn een groot taboe. Emoties zijn ja. een groot taboe? Ja, emoties zijn een groot taboe. Maar, u schrijft heel veel boeken ja. en uh, die gaan best goed, geloof ik. Maar u houdt honderd lezingen per jaar. Er is ja. ontzettend veel aandacht voor waar u mee bezig bent. Rouw, overlijden. Ja. Nu zeggen heel veel van die mensen die op die lesje komen... die zeggen, u had eigenlijk uw verhaal moeten houden... voor de mensen die hier niet zijn. Oh. <laughs> Want de mensen die vaak komen, dat zijn de mensen die in die rouw zitten... en die, die, die vaak heel tevreden zijn over wat ik zeg... omdat ze herkenning vinden. Maar ze vinden vaak in het dagelijkse leven juist die herkenning niet. In het dagelijkse leven lopen ze heel erg op tegen mensen die zeggen... nou, het is nu toch al drie maanden geleden. Gaat het nu allemaal alweer een beetje? Dus die mensen hebben het idee dat ze bij u een beetje erkenning krijgen voor de pijn waar ze in zitten. Ja, precies. Ja, dat is wat ik doe. In de, de erkenning van de pijn. En ik ga met hun in de vertraagde belevingstijd zitten. Terwijl ze dagelijks vaak leven in die, in die, in die, in die, in die snelle haasttijd. Maar wat moet je dan, wat moet je dan zeggen? Hè? Want u zei van... Uh, je, je moet niet te snel zijn. Je nee. moet je niet, niet, niet verlegen voelen nee. met de emoties. Maar wat, wat moet je... Nou, wat moet ik, je zeg, al, ik zeg wel eens, kijk, kijk iemand aan. Geef iemand eens even een hand. Hè? Geef hem een hand. Wees even stil en dan gaat vaak iemand zelf iets zeggen. Luister vooral naar wat hij zelf zegt. En op wat iemand zelf zegt, daar kun je, daar kun je op ingaan. Ik noem maar, ik noem maar eens. Een vrouw zei tegen mij, het is toch doodzonde dat mijn man nu dood is? Ja. zei ze. Dat is het eerste wat ze zei. En ik zei, ja, zo is het voor u. Doodzonde. Zo'n zo man met u nu helemaal kwijt. Dood, doodzonde. Dus wat ik dan doe is, ik erken wat zij zegt... U geeft het eigenlijk aan haar, U herhaalt het gewoon. Ik herhaal het gewoon. En herhaal daarna herhaal komt het. zij weer met een... En dan gaat ze weer door. En, na, en, en vervolgens, die mensen hebben heel veel behoefte om verhalen te vertellen. Ja. He, soms kunnen ze nog helemaal niet vertellen, maar als ze kunnen vertellen... en dan gaan ze weer de ziektegeschiedenis vertellen... gaan ze de levensgeschiedenis vertellen... en dat gebeurt wel heel veel keer hoor. Dat is heel belangrijk. Oké. Okay. Wij gaan uh, luisteren naar de hoofdpunten uit het nieuws... want het is alweer half acht. Radio 1. Het NOS-journaal. Voorafgaand aan een concert in de Amerikaanse stad Indianapolis... is het podium ingestort. Daarbij zijn zeker vier doden gevallen, melden de lokale autoriteiten. En zeker 24 mensen zijn gewond geraakt. Het podium is waarschijnlijk omgevallen door de harde wind. Er was storm voorspeld. De Amerikaanse president Obama heeft met de Britse premier Cameron... en de Saoedische koning Abdullah... telefonisch overlegd over de situatie in Syrië. Ze willen dat president Assad onmiddellijk stopt... met het gebruik van geweld tegen zijn eigen burgers... In verschillende steden in Syrië wordt nog steeds gevochten... tussen betogers en militairen. De dader van de Noorse aanslagen Anders Breivik... is gisteren teruggekeerd op het eiland Uteja voor een reconstructie. Hij werd onder zware politiebewaking... aan een touw over het eiland geleid en verhoord. Dat meldt de Noorse krant VG. De Noorse politie zegt vanmiddag meer details te geven... over de reconstructie. En vanochtend worden in de Tweede Kamer de doden herdacht... die in Nederlands-Indië zijn gevallen in de Tweede Wereldoorlog... Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië zaten zo'n 140.000 Nederlandse burgers en militairen vier jaar vast in Japanse kampen. Zeker 25.000 van hen zijn omgekomen. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weer Online. Een intensief regengebied bedekt het land. De meeste regen valt in de zuidoostelijke helft van het land, 20 tot 30 millimeter, terwijl het uiterste noordwesten het grotendeels droog houdt. In de loop van de ochtend trekt de regen via het oosten het land uit... en klaart het vanuit het westen langzaam wat op. Vanmiddag ontstaat echter nog een enkele bui, afgewisseld door zonnige perioden. De wind is zwak tot matig uit het westen en het wordt ongeveer 22 graden. Vanavond verdwijnen de meeste buien en zijn er brede opklaringen. Later vannacht in de kustgebieden weer kans op een enkel buitje. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 12 graden. Morgen trekken de buien vanuit de kustgebieden geleidelijk verder landinwaarts... Daarachter wordt het droog en krijgt de zon de overhand. In het oosten blijft tot aan de avond kans op een enkele bui. Na morgen is het een aantal dagen grotendeels droog... maar een enkel buitje is niet uit te sluiten. De temperatuur schommelt rond een graad of 21. Later in de week wordt de bui-kans weer groter. Dit is De Zondag op Radio 1. Goedemorgen, u luistert nog steeds naar Dit is de Zondag. Of als u net begint met luisteren... omdat u langzamerhand wakker aan het worden bent. Ik zit aan tafel met uh, Marines van den Berg. Marines van den Berg is verpleeghuispastor in Rotterdam. En dat betekent dat hij veel mensen begeleidt... die aan het einde van hun leven zijn gekomen. En ook daadwerkelijk mensen begeleidt rondom het overlijden. Dan nou zitten we hier net... Naar het. Uh, nieuws te luisteren, hè. dat wordt hier in de studio gelezen. En dan komt Noorwegen langs, anders ja. Brijfik die naar het uh, yeah. eiland uh, teruggaat. Ja. Een dode herdenking in de Tweede Kamer over de mensen die in Indonesië zijn gevallen. Ik wil eigenlijk even met u hebben over hoe groot sommige dingen ook kunnen zijn. Want, want wat er in Noorwegen is gebeurd is ja. natuurlijk enorm vers. Ja. Uh, dat, daar, daar horen we elke dag in het nieuws over. Ja. Dichter bij huis hebben we Alfa aan de Rijn gehad. Waar ja. die vreselijke schietpartij heeft plaatsgevonden ja. in, uh, in het winkelcentrum. Is dat nou goed of niet goed? Die aandacht ervoor. En Alfa aan de Rijn is zelfs de rouwdienst live op televisie uitgezonden. Het was een soort publieke manifestatie. Ja. ja. Nou, ik denk op de eerste plaats dat het wel heel erg belangrijk is... omdat het hele land uh, geschokt was. En in, in mm. Noorwegen is eigenlijk is enorm veel mensen zijn geschokt. Er is enorm vertrouwen aangeraakt. Men is erg in, erg in de war. Dus er zijn woorden en rituelen nodig. Ja. En ik vond bijvoorbeeld... Uh, uh, bij in, in Alphen aan de Rijn las uh, de burgemeester uh, een gedicht voor van, uh, van Bert Schierbeek... He, waarin, waarin stond van het is erger dan je denkt. En als je eraan gaat denken, is het nog erger. Ja. Schierbeek heeft dat geschreven aan. Want plots plotseling overlijden van zijn vrouw, die is verongelukt. Hè. En dat vond ik zo sterk, dat die keuze. Omdat hij ook met dat, die korte gedichten de ernst ook aangaf. Dus dat is, dat is heel, erg, heel erg belangrijk. Dus, die, dus dat die is wel een goede zaak. Ja, die openbare rituelen zijn voor mij van heel groot belang. Want mensen moeten ook ruimtes hebben om hun gevoelens en de gedachte moet ook... Uh, die moeten geventileerd kunnen worden... maar die moeten ook gestroomlijnd kunnen worden. Met goede woorden, goede muziek en goede rituelen, kan daarin ook iets uh, uh, gestroomlijnd, gestroomlijnd worden. Waar mijn vragen beginnen is... Ja. Uh, daar waar, uh, waar je soms ook ziet dat er, dat er, dat er sensatie een rol gaat spelen. Hè? En dat, uh, dat, dat uh, sommige mensen worden geïnterviewd... waarvan ik denk, waarom moeten die nu geïnterviewd worden? En wat, wat bedoelt u dan? Uh, dat zijn gewoon omstanders? Of? Omstanders enzovoort, ja. Nou, daar, dan denk ik van, uh, wordt er nu niet te veel uh, gedaan van hoe krijgen we de krant vol? Of hoe krijgen we de uitzending? vol? Hoort dat niet bij, bij de publieke rouwverwerking, dat mensen hun verhaal kunnen vertellen? Ja, wel dat ze hun verhaal kunnen, kunnen vertellen. Maar um, uh, soms zie ik ook wel eens kranten koppen, Dat ik denk, nou, dat is wel erg vet aange aange aangezet. Hmm. Dus vindt u dat er niet op goede manier mee nee, wordt dus omgegaan? Nee, en wat ik, wat ik weet van mensen die, waar publiciteit omheen is geweest... is dat als er dingen in de krant staan die niet kloppen... Feiten niet, niet, niet kloppen. Ik heb een voorbeeld van een, van een vader. Mm. wiens zoon voor een trein is, uh, is gekomen. Daar werd onmiddellijk van gesuggereerd dat het een, een zelfdoding was. Een andere krant suggereerde dat het een jongen was die niet uitgekeken, uitgekeken zou hebben. Nou, die vader zei dat klopt en past helemaal niet bij, bij mijn zoon. Heeft dat hij was helemaal laten uitzoeken. Het is een proces ja. van een paar jaar geweest. En toen bleek dat er uh, daar een, een, een technische omstandigheid was. Waardoor die zoon die trein niet heeft kunnen horen en zien aankomen. Dus vanwege, ja. maar omdat dat zo breed uitgemeten ja. was... moet dat ook weer breed ja. Ja. hersteld worden? Ja. En dat heeft die man enorm veel energie gekost. Enorm veel energie gekost. Kan het ook zijn dat, dat mensen beschadigd worden... op het moment dat ze zo hun hart lucht op tv... dat ze er achteraf pas last van ondervinden? Daar weet ik niet veel van. Daar, hmm. daar is ook niet veel onderzoek naar, naar, naar gedaan. Ik, ik denk dat heel veel wel samenhangt met... Je ziet natuurlijk überhaupt dat veel mensen met hun verhalen momenteel komen want de Karo heeft nu ook in zo'n serie... Uh, dat, dat de manier waarop het gebeurt heel belangrijk is. Uh, en dat de zorgvuldigheid van, van, de van de journalist... en van de omroep die het doet, ja. uh, dat dat heel veel uitmaakt. Want ik, ik zie ook wel dat er mensen zijn die heel blij zijn... dat, dat nog eens iemand komt vragen. Dat er aandacht voor is. Ja, dat er weer aandacht voor is. Ja. Ik, heb, ik heb een tijdje geleden is een klein stukje geschreven... in de rondzendbrief van de vereniging Ouders met een overleden kind... welke vraag wordt u nou nooit meer gesteld? En er was een moeder en die schreef mij over haar zoon... twee jaar geleden een verongeluk. Die zei, niemand vraagt dus aan mij... Van, zou je eens met mij mee naar het graf toe willen gaan? Ja. En er is ook niemand die aan mij vraagt... zou je eens naar de videoopname van de uitvaart met mij, met mij willen kijken? En die vrouw zegt eigenlijk: ik wil dat eigenlijk heel graag. Mensen hoeven niks te doen, maar dat samen met mij kijken hè, en samen met mij er naartoe gaan, ja. dat, dat, dat helpt. Hè. Dus er is een enorme behoefte aan aandacht, heel vaak. Als iedereen denkt: het is nu alweer zo lang geleden. Als u nou zelf uh, het nieuws hoort, zoals uit Noorwegen of als uh, uh, het, het, het nieuws uit Alphen en Rijn, wat doet het met u zelf? Ja, maar uh, nou ja, ik, ik zit ook te trillen. Okay? Ja? Ja, ik zit ook te trillen. En ik heb ook even iets van... Wat hoor ik hier? Het is toch haast niet te begrijpen. Je hoort het dan soms in hele bizarre omstandigheden. Dat van Al van der Rijn hoorde ik uh, in de supermarkt bij de kassa. Toen ik aan het afrekenen was. So. En toen ik daar bekend ontmoette, moed, die zei... Heb je dat gehoord van Al van der Rijn? Ik had niks gehoord. En, en die vertelde mij dat dus. He? En ja, dan kom ik thuis en dan probeer ik toch wat het nieuws eh, te volgen. Ja. En wat ik ook eh, doe en ook daar toen eh, gedaan heb... is ik, ik probeer eh, altijd even iets te schrijven. De volgende dag heb ik dat meegenomen naar het verpleeghuis... naar de kerkdienst en daar ja. ook voorgelezen. He? U heeft het nu Misschien ook bij Dat meegaan. van Alphen aan de Rijn heb ik maar meegenomen. en Dat van Noorwegen heb ik ook wel bij me. Maar, oh. Dan zat ik Alf aan de Rijn. Eh, alf aan de Rijn? We, ja, toen heb ik dit eh, Alphen aan de Rijn, een dag later... Een zin of een woord of een beeld zoek ik om te troosten, om te verzachten al dat aangedane leed, al dat onmeetbare verdriet. En alles wat ik vind is stilte. Ik word telkens weer, altijd weer, alleen maar stiller. Geen vogel zelfs hoor ik fluiten. Dat was naleiding vanaf uh, van aan de Rijn. Ja. Heeft u dan ook de behoefte om dat daar te delen met de mensen? Als u dit soort woorden schrijft? Ja, op, op mijn werk, uh, toevallig was dit op een zondag. Ja, ja daar begint de kerkdienst ook mee. He, want mijn, mijn mensen weten dit allemaal, We hebben allemaal televisie hier gekeken. Ja. He, en ik kan geen kerkdienst uh, leiden alsof de actualiteit niet bestaat. He, dus de, de, daarmee ben ik begonnen. Iedereen is dan ook meteen. Ja, gericht daarop. Dus ook in de kerk waar u die dienst leidde, was ja. er behoefte om ja. Ja. dit, dit ja. te verwerken. Ja, ik, ik herinner mij een verhaal van jaren geleden. Toen uh, had je bij Zeebrugge die enorme ramp met die boot naar, naar, naar Engeland. Hè, yeah. Waar zoveel mensen voor De Free Enterprise. Ja, precies. En toen heb ik een aantal maanden later mensen gesproken die zeiden dat nieuws werd al op zaterdagmiddag bekend. Ik was op zaterdagavond in een kerkdienst, in een katholieke kerkdienst. En er is met geen woord iets over gezegd. En nee. Die vrouw zei dat vond ik zo schokkend dat er niets over gezegd werd. Ja. Ja, al zou je er maar één regel aan, maar het moet benoemd worden. Ik, ik wil ook nog even naar, uh, naar het werk uh, wat u naast al deze dingen doet. Het is namelijk heel veel schrijven. Want ja. u schrijft niet alleen voor maar u schrijft ook boeken. Ik heb uw laatste boekje voor mij. Dat is Leven aan de grens. Dat is een soort briefwisseling eigenlijk ja. met, een, met een theoloog. Met, met een theoloog en een ethicus, met Carol Legget. En dat, is, uh, dat, dat zijn reflecties op de terminale zorg. Um, en daar bent u mee bezig. U heeft, uh, of nee, ooit oh, zei Kees Fens, en ik weet dat u hem nog wel eens citeert... hij ja. zei, ouder worden betekent steeds minder mensen om mee te zwijgen. Ja. Dat wat vond ik zo geweldig. Dat vindt u een mooie uitspraak? Dat vond ik zo een geweldige uitspraak. Wat bedoelt uitspraak. hij daarmee? Ik dacht, nou ja, ik zag allemaal oude mensen voor mij die het met elkaar goed hebben. Ja. Hè, en die, uh, uh, ja, wat is goed precies, maar hè, met elkaar goed hebben. En, uh, en die soms niks meer tegen elkaar zeggen. Niet omdat er niks meer te zeggen Er hoeft niet zoveel meer gezegd te worden. Het meeste is al gezegd, maar het bij elkaar zijn. Ik hoor het ook wel eens van oudere weduwen of weduunaren die zeiden... ja, we zaten vaak maar gewoon bij elkaar. Maar je kon nog iets tegen je zeggen, maar we zeiden vaak niks. Maar dat je bij elkaar bent... Is het toch goed? Ja, er is een verbondenheid. Ik kreeg bij deze regel wel direct het beeld van mensen die uitgesproken zijn met elkaar. Nee, dat had ik niet. Dat nee. had u niet? Nee, nee ik, ik had juist uh, dat beeld helemaal niet. Er zijn ook wel mensen die elkaar niks meer te zeggen hebben. Die zijn er ook wel. Maar er zijn ook mensen, alles is al gezegd... en in het niks zeggen wordt alles gezegd. Dus het is gewoon bij elkaar zijn? Ja, bij elkaar zijn. U komt natuurlijk ook veel eenzaamheid tegen in uw werk. Hoe vaak wordt iemand gemiddeld bezocht in een, in ja. een hospice of in een verpleeghuis? Ja, ja. Ik ja, ja ik, ik vind de vraag een beetje lastig. Ik vind het een vraag. Ja, ja, in die zin, het hangt vaak niet af van het aantal keren dat iemand bezoeken krijgt. Het hangt veel meer af van de kwaliteit van de contacten die iemand, die iemand heeft. Sommige mensen krijgen weinig bezoek, maar maken vanuit zichzelf makkelijk contact met andere mensen. Een van de dingen die ik in het verpleeghuis veel heb gedaan, dat is ook huiskamergesprekken houden. Aan de tafel waar mensen ja. zaten. En dan breng je mensen met elkaar in verbinding. Met elkaar in contact. En ik zie ook, ook in, ook in het hospice zie ik dat nog... dat er zelfs op het einde hele hechte banden ontstaan. Onlangs was er een mevrouw die zei... weet je wat ik het liefst zou willen? Wij zijn hier met z'n drieën. We zijn hier een paar maanden, zei ze. Eigenlijk zou ik het liefst willen... dat we alle drie tegelijk op dezelfde dag zouden overlijden. Zo'n diepe vriendschapsband ja, was er ontstaan. tot roerend. Ja, ja. ja. Zo'n diepe vriendschap, want zo'n lotgenotenverbondenheid. En... Maar als je nou in een situatie zit dat er uh, iemand uh, uh, in een verzorgings- of in een verpleeghuis zit... of misschien zelfs uh, in, een, in een hospice... Het is voor de mensen die op bezoek komen ook wel een, een, ja, een vraag hoe je dat op een goede manier doet. Dat is ook zo. Hè, misschien ook wel het idee, ik, ik moet er elke dag eigenlijk zijn. Ja, nou een van de dingen, zeker in het hospice, waar wij heel intensief... Uh, Tijd aan besteden is ook praten met de familie. Aandacht voor de familie. Wij, wij praten met de familie ook over dit soort vragen. Moet ik elke dag komen? Mag ik ook eens even minder hmm. komen? He, de, die antwoorden die vind je dan in dat soort gesprekken. Maar de aandacht voor de familie vind ik van heel groot belang. In het algemeen is in maar... Wat... Maar is dat nodig dat ze elke dag komen? Uh, dat is niet altijd nodig. Soms, soms denkt men dat zelf. Hmm. He, en dan voelt men zich schuldig om, om, thuis, om thuis, thuis te zitten. He, uh, sommige mensen is het wel heel erg nodig. Dat is per situatie verschillend. Hmm. En waar hangt dat dan om? Puur uh, emotionele behoeften? Ja, sommige mensen kunnen helemaal niet alleen zijn... He. Aha. Die kunnen niet alleen zijn. Dat is, ja, ik woon alleen, dus dan, dan heb je een hele andere levenservaring. Hè? En ik weet heel goed uh, hoe ik met alleen wonen om kan gaan. Ja. Maar uh, ik, ik besta er zelf soms ook iets te weinig bij stil... dat sommige mensen nu pas in hun leven voor het eerst alleen zijn. Voor het eerst alleen. Wij gaan uh, luisteren naar het gedicht. Het was al aangekondigd van De dichter bij de Zondag. En dat is dit keer Paul Borgreven. <middels> Dichter bij De Zondag. De gast van deze dag is gespecialiseerd in rouw. En rouw is kennelijk iets dat helemaal niet natuurlijk is voor mensen... bedacht ik me deze week. Want hoe komt het dat we er zo moeilijk mee kunnen omgaan? En daarom heb ik het volgende gedicht gemaakt. Rouw. Dit lichaam is niet voor verdriet gemaakt... Want dat is in het paradijs geboren. Begrijpt niet dat het de pijn kan horen... van een ander door de wereld ontwaakt. Dit lichaam weet niet. De mens is naakt. Gelooft dat steeds een nieuwe dag zal gloren. Heeft welgemeend de eeuwigheid gezworen. Tot een ander van de weg is afgeraakt. Een duistere macht zijn zomaar een teken. Ieder die lijdt, die lijdt alleen. Oprecht trachten zij de woorden van troost te spreken. Maar zij kennen nog geen goed of slecht. Kunnen enkel aanwezig ontbreken. En zwijgen, omdat alles al is gezegd. Meneer Van den Berg... Wat vond u van dit gedicht van Paul Borgreven? Ja, dat zinnetje van je lijdt alleen trof me erg. Dat vind ik ook een voorbeeld van echte erkenning. Ik zeg wel eens van je kunt iemand nog zoveel steunen en zoveel hartelijkheid kan er zijn en zoveel zorgvuldigheid. Maar er is iets in het leven en ook bij het sterven en bij het rouwen en daarin ben je alleen. Daar ben je alleen, dat moet erkend worden. Tegen mensen zeggen u hoeft niet alleen te zijn is veel te gemakkelijk. Dat, dat, dat dekt precies toe wat precies het, de pijnpunt kan zijn. Want iemand moet misschien zelfs wel alleen zijn. Ja, ja, ja, je moet ook wel alleen zijn. Het is niet anders. Geboren worden doe je alleen. <lacht> Sterven doe je ook alleen. Ja. Eh, we gaan luisteren naar uh, een mooie cd. When peace like a river a my way Sorrows like sea billows roll. Whatever my lot, Thou hast taught me to say, it is well. It is. My soul, it is well. It is well with my soul. And hasten the day when my faith shall be assuaged. Yes, Clouds be rolled back as a scroll The trumpet shall sound With my soul it is well. It is well with my soul van Daniel Martin Moore. En ik zit hier in de studio met verpleeghuispastor Marinus van den Berg. En we hebben een gesprek over dood en over het beleven van rouw. En um, eigenlijk vallen wij tegelijkertijd bij dit lied ongeveer stil... en zitten aandachtig te luisteren. En toen zei u iets bijzonders over waarom dit zo'n mooi liedje is. Ja, dit is wat een moeder doet als een kind verdriet heeft. Die gaat zingen en die gaat het kind wieren... En dat, ik zie dat ook heel vaak bij mensen uit Suriname, uit Antillen... die ja. regelmatig meemaken op mijn werk. In Rotterdam? Die, die, ja, in Rotterdam. Die bewegen ook. En die, en die, gaan, die gaan zingen. En uh, ik heb een keer een uitvaart meegemaakt met een, met een kind... dat onder een tram was gekomen. Ja. Uit een, hè, heel, heel, heel. En die mensen gingen met het, met het kistje rondtrekken. in Een soort dans. En ik heb toen eens gevoeld van dat, dat dat met het lichaam mee bewegen meebewegen, dat dat enorme kracht heeft. Dat daar heel veel troost in, in zit. Ja. He? Dat, dat hebben wij veel minder in onze westerse cultuur. Nee, we zijn wat, wat stijver. Wij zijn stijver, ja. Het is uw werk om dagelijks uh, met mensen om te gaan... Die, uh, nou ja, die, die, die, die verdriet hebben. Waar komt die motivatie vandaan? Dat is een ik, vrij open vraag, dat dus ja, besef ik. Ja, nou, uh, uh, ik, ik mag heel vaak ervaren dat ik eigenlijk zie. daar doe ik het dan nou voor. En waar ah. doe ik het dan voor? Omdat ik merk dat mensen zich gesteund voelen, zich geholpen, uh, geholpen voelen. Want daar ziet u uw. Ja. Beloning eigenlijk ja, mijn beloning werk... zit, ja, daar zit mijn beloning. In de prachtige contacten. prachtige contacten. Vier weken geleden, op een zondagmorgen, had ik zomaar een heel onverwacht gesprek met een meneer. Het heeft heel lang geduurd. Een meneer die uh, in zijn leven erg gewend was om alle touwtjes in handen te houden. En nu moest hij die touwtjes loslaten. En hij wilde ook nog regisseur blijven over het leven. En op het laatste. En dat was een heel spannend uh, gesprek. Yeah. Het was een man met veel humor, moet ik ook zeggen. Een heel intelligente, heel intelligente man. En het was zo'n klik die waren. He, ik in de week hij heeft nog één week bij ons geleefd. Ik ben ook echt zijn loods mogen zijn. Zo heb ik het ook gevoeld. He, maar wat vindt u daar zo mooi aan? Omdat waar... het, is, het is echt het is zuiver. Ja. Dus. Hoe bedoelt u dat precies? Echt en zuiver? Ja, we hebben het over, over dingen in het leven die, de, die, de, die het toe doen. Hè? Wie, wie was je? Wie waren de belangrijke voor je? Wat heeft je bewogen? Waar heb je je voor, in, voor ingezet? Hè? Wat, wat verwacht je nu ook op het allerlaatste moment? De authenticiteit van het leven. En hoe heeft u er eigenlijk ooit voor gekozen om dat te gaan doen? Ik ben er eigenlijk, ik heb er eigenlijk niet zo, ik ben er een beetje in terecht gekomen. Dat is wel een, een, een verhaal. Ik heb een jaar in Amerika gestudeerd en daar was een cursus. En die heette de patiënt als leraar, de patient as a teacher. En ik heb aan die cursus deel, deelgenomen. Ja, wat wat mij trouwens een hele belangrijke omkeer heeft gegeven. Want ik heb altijd geleerd dat ik het van de ander moet leren. Ik weet het niet, maar de ander weet het. Dus als u nu aan een bed staat, dan... Leert u daar zelf dingen? Ik leer van. nog altijd, ja, de patient is altijd mijn teacher. En wij zeggen ook wel eens in het team, ook met de dokters erbij... dan zeggen we eens tegen een patiënt, tegen een gast... zeggen we van, uh, we vormen een team met elkaar... en u bent het eerste lid van ons team. Want u moet het ons aangeven, wat er in u gebeurt... wat er met u aan de hand is, hoe u hoe het, hoe het beleeft. En dat is voor mij een hele belangrijke visie. Niet ik weet het voor de ander, maar die ander... ik ben met die ander aan het zoeken. En die ander is ook aan het, aan het zoeken, maar die ander is de eerste... Dat is voor mij heel belangrijk. En na die cursus hebben mensen tegen mij gezegd... de supervisoren hebben gezegd... je moet werk doen in die richting. Dus daar is het ooit en begonnen? Daar is het ooit begonnen. Nu was er afgelopen week uh, nieuws... over een nieuwe vorm van... Uh, ja, ik wil zeggen begraven worden... maar dat is het niet. Uh, we hadden tot nu toe begraven cremeren... maar er is nu een nieuwe techniek... om ja, van het lichaam af te komen. Dat is het laten oplossen in een chemische substantie... Ja. Wat, wat vindt u van zo'n ja, techniek? Ik, ik heb het ook even voor de eerste keer gehoord deze, deze week. En toen hoorde ik, eerst hoorde ik die techniek... en ik keek een beetje bij mezelf zoals ik u nou een beetje zie kijken. En ik dacht, nou, nou, ja, nou. Ja, ik weet ook maar, niet zo goed hoe ik het moet omschrijven, Maar hoe, nou, hoe moet je dit nou precies omschrijven? Maar toen hoorde ik nog een tweede uh, moment daarbij uh, genoemd. En dat is dat sommige mensen daar in het buitenland daar al voor kiezen. Omdat ze dat doen vanuit het oogpunt van, uh, van uh, milieuvriendelijkheid. Ja. He, en uh, zoals je in Nederland ook mensen hebt die, uh, laten we zeggen, op die natuurbegraafplaatsen begraven willen worden. En dat met een hele sterke zingeving rondom het beschermen van de natuur uh, willen doen. En, en wat... dat maakt het voor mij wat anders. Dus de zingevingsverhaal uh, maakt het voor mij anders. Maar ik zou. Bijna, er zijn zoveel mensen die zeggen in een onbewaakte ogenblik... als ik ga, zet me maar bij het grof vuil, het maakt me niet ja, uit. Ja, nee, oh nee, vreselijk. Mag ik dat even zeggen? Nee, mensen zeggen van alles, eh, op allerlei manieren. Maar eh, ik noem altijd één gouden regel... en dat is dat de manier waarop eh, begraven of cremeren... al of niet met verstrooiing van as, hoe dat gebeurt... degene die achterblijven, moet ermee gediend zijn. En ik ben dus nogal kritisch op, op de tendens die je momenteel hoort. Van, ja, u mag het allemaal zelf beslissen. Begrafenisonderneming moet ik wil mm. daar ook nog wel eens mee schermen. U mag het allemaal helemaal zelf beslissen. Dan denk ik, wacht eventjes. Ik ben altijd ook een mens in relatie. Hè? Ik ben een mens uit een familie. Hè? Ik ben mm -hmm. een mensen met vrienden, met vriendinnen. Hè? En um, uh, als ik iets doe, hè, beslis wat hun helemaal vreemd is, waar zij geen raad mee weten. Dus je moet het er ook met elkaar over hebben, zou ik willen zeggen. Maar dan kan het dus zijn dat zo'n hele, nou ja... klinische manier misschien wel om van het lichaam af te komen... dan toch een hele... Op goede manier kan zijn. Ja, af... maar heb het er wel met je familie over, zou ik willen zeggen. En ja. praat erover. En, en zeg ook waarom je dat wilt. Dat is hetzelfde als mensen die hun lichaam ter beschikking van de wetenschap stellen. He, want ook daar zit soms de puzzel. Hoe moet nu, laten we zeggen, de laatste afscheidsritueren? Hoe moet dat? Ja. Als je daar niet met elkaar over praat, vind je geen goede vorm. Praat je er wel over, dan vind je daar wel vormen voor. Meneer Van den Berg, wij gaan langzamerhand naar het, uh, het einde van dit gesprek. En uh, daarin hebben wij altijd het gastenboek... waarin wij mensen laten opschrijven wat hun ideale zondag is. En dat heeft hij voor ons ook gedaan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ja, een bijzondere vraag moet ik zeggen. Een bijzondere vraag? Waarom vindt ja. u dat zo'n bijzondere vraag? Ja, er wordt ook niet elke dag gesteld, ja. zo'n vraag, de ideale zondag. Nou, ik ben benieuwd naar het nou, antwoord dan? Ja, ik, ja, de ideale zondag is voor mij een zondag waarop ik verrast word... door bijvoorbeeld een goed gesprek. Een gesprek met een onbekende waarin het klikt. Enkele weken, ik had het er juist over, had ik een gesprek met een man die in zijn leven de touwtjes in handen had gehad. En nu ging dat niet meer door zijn ziekte en zijn naderende sterven. En toch wilde hij de regisseur van zijn leven blijven. Het was geen droevig gesprek, maar een gesprek vol van intens leven. Mijn zondag kan ineens heel anders verlopen en daar geniet ik van. Ik kan wel enkele andere ingrediënten ook noemen voor een ideale zondag. Hmm. Bijvoorbeeld rond zes uur op. Hè, in de stilte zijn en geen muziek, geen radio, koffie zetten. Een beetje mijmerend naar buiten kijken. Naar de stille boten in de jachthaven. En de soms onrustige luchten. En de ochtendzon op de woontorens en de terraswoningen. Want wonen op de Kop van Zuid, een voorrecht in Rotterdam. Dat is voor mij ook een feest. Voor het raam zitten en langzaam lezen in teksten van monniken... zoals Anselm Kruun en Hilkes Jeker... of van de Duitse theologe Margot Keesman... of van Huub Oosterhuis... of de Vietnamese monnik Thich Nhat Han... schrijven en me voorbereiden op de kerkdienst in het verpleeghuis. Ik probeer er veel emotie en ontroering... en ook humor in te stoppen in een kerkdienst. Ik hoop en werk aan een feest op zondagmorgen... Andere ingrediënten voor een ideale zondag zijn... naar het museum beelden aan zee gaan in Schreveningen... of Beuningen, of fietsen... of wandelen langs de Maas en lezen in een literair boek. Ademloos las ik onlangs Tonio van, van Van der Heijden. Ademloos. In de late namiddag luister ik naar muziek van bijvoorbeeld Arvo Peert... of Palestrina of van Bach. Tot de ideale zondag hoort ook het telefonische bezoek aan mijn moeder... Ze wordt dinsdag 88 jaar. Soms is dat kort, maar dat kan ook onverwacht lang zijn en diepgang krijgen. Mijn moeder heeft veertien kinderen uit een huwelijk, altijd druk. En ik heb zelf ook wel, als ik het zeggen mag, een vol leven. Maar aan de telefoon is er tijd. Het is een voorrecht dat zij nog zo bij de tijd is en goed gezond. Al zijn er ook wel gebreken en ongemakken, maar daar spreekt ze niet zoveel over. En op zondagavond heb ik ook altijd telefonisch contact met vrienden. Ik heb vooral de zondagmiddag lang het vervelendste dagdeel van de week gevonden. Maar dat is veranderd. En ik hoop dat musea, bioscopen, concertzalen, galerieën... en ook centrumwinkels open blijven op zondag. Want verveling leidt tot neerslachtigheid of tot geweld. En dat is weinig ideaal. Meneer Van den Berg, u heeft volgens mij een zondag waar, wij, uh, waar mensen een maand mee kunnen vullen. Ik dank u voor dit gesprek en uh, wilt u dit gesprek naluisteren? Wilt u het gedicht nalezen of de woorden van de heer Marines van den Berg? Dan kunt u terecht op www.eo.nl slash ditisdezondag. En ik ga nog heel snel even naar Janine Abbring, want die zit bij Vroege Vogels klaar voor het volgende uur. Goedemorgen Janine, wat ja, hebben jullie in de uitzending? Goedemorgen. Nou ja, wat je op zondag natuurlijk het allerbeste kan doen op een ideale zondag is naar Vroege Vogels luisteren. Lijkt mij een uitgemaakte zaak. De regen tikt hier alweer lekker op het dak. Wij zitten hier in het Capitole, niet in een saaie studio. En we gaan zo weer of geen weer naar buiten om paddenstoelen te zoeken. Want er is een explosie. Vanavond in VPRO zomergasten de juriste Lilian Gonsalves. Over de haat liefdeverhouding met haar geboorteland Suriname. Maar ook over opera's in de woestijn en in de jungle. En natuurlijk James Bond.